2 uur. De Radio 1 Sportzomer. De de Graaf en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De AIVD die journalisten ronselt. Kan dat zomaar? Daarover gaat het straks in het Mediaforum. De economische crisis zorgt voor minder files. Nu eerst het NOS Nieuws met Jop Boot.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 Irak weigert mensen terug te nemen die daartoe gedwongen worden door Nederland. Minister Duski heeft Nederland verzocht asielzoekers die toch teruggaan nog een half jaar een uitkering te geven als ze eenmaal in Irak terug zijn.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 Tegenstanders zijn bang dat mensen worden afgesloten van internet. Ze zeggen dat de vrijheid van meningsuiting gevaar loopt. De commissie De Wit is verbaasd over de gang van zaken rond informatie... die de Nederlandse Bank heeft achtergehouden voor de commissie. De Wit vroeg in 2010 bij DNB alle stukken op... die relevant zijn voor het onderzoek naar de nationalisatie van ABN AMRO. Maar één document zat er niet bij.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 De Nederlandse bank zegt in een reactie dat het om een naslagwerk ging voor intern gebruik. Maar, zegt DNB achteraf, was het beter geweest als met de commissie was overlegd. Clarence Seedorf vertrekt na tien jaar bij AC Milan. De middenvelder heeft zijn aflopende contract niet verlengd. Dat staat op de site van de club. Seedorf zal op korte termijn aankondigen waar hij zijn loopbaan vervolgt. Hij heeft een aanbieding in beraad van een club in Brazilië. Seedorf werd bij Milan twee keer landskampioen en won er ook twee keer de Champions League. Het weer vanuit het zuiden meer bewolking en een enkele bui. Het is 22 tot 24 graden. Vanavond felle buien, mogelijk met onweer, hagel en zware windstoten. ANEB verkeersinformatie. We staan een paar files op de A2. In het zuiden in beide richtingen voor Maastricht 3 kilometer. En op de A2 den bos richting Amsterdam bij Utrecht 2 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Met straks het uh, mediaforum met NTR-directeur Paul Reumer... en bloggerjournalist Joost Niemuller. Maar eerst de gevolgen van de economische crisis voor de files. Hier zijn Diode de Graaf en Jurgen van den Berg. België is toch ergens kampioen in, uh, namelijk uh, filerijden. rijden. Nederland doet het trouwens ook niet slecht. Wij staan op plaats nummer twee. Dat blijkt allemaal uit onderzoek van verkeersinformatieplatform Inrix. En Klaas Kunder werkt daar. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, daar kunnen we niet echt trots op zijn, nummer twee. Nee, weer tweede, hè? Ja, <laughs> dat wel, ja. ja. Uh, hoeveel tijd zijn we aan files kwijt dan? Ja, gemiddeld uh, zijn mensen in Nederland uh, zo'n 50 uur kwijt in de file. Uh, maar het is wel vier uur minder dan in 2010. Dus het is wel iets afgenomen, maar, maar vier uur? Ja. ja. ja. En, en hoe is dat dan in vergelijking met andere Europese landen? Nou, België uh, staat nummer één, hè, zoals u uh, inderdaad al zijn. Dus daar zijn ze 55 uur in de file... En uh, ja, zo loopt het uh, verder op. Wat, uh, wat heel opvallend is, is dat we in de zuidelijke landen een grote daling zien van virus. Dus als je kijkt naar landen als Portugal en Spanje en Italië. Portugal is zelfs een daling van 50% van de virus. Mm. Spanje en Italië praat je nou over 15 à 20%. Um, en daar zie je toch wel heel duidelijk verband met de economische ontwikkeling in Nederland. Ja, landen. Dus door de crisis gaan mensen minder de weg op uh, lijkt het. Ook om benzine te sparen mogelijk. Uh, ja, niet alleen dat. Hè, maar als, als er minder banen zijn, ja. dan betekent dat natuurlijk dat je niet naar je werk hoeft. Uh, en dat je misschien ook niet uh, in de auto gaat om een tv of uh, koelkast te kopen. En uh, dat er ook minder producten worden verscheept. Ja. Hm. Jullie hebben ook nog gekeken naar uh, de Europese steden. Hè? Hoe doen ja. we onze grote steden het dan in Nederland? Ja, nou, ook, ook daar doen we best mee in de top. Als je kijkt naar de top 25 van Europa, dan nou staat Rotterdam op nummer 6... ...Utrecht op nummer 9, Amsterdam op nummer 15... ...en Den Haag staat nog net in de top 25 op de 25ste plek. En wat is de drukste stad van Europa? Milaan. Aha, ja. Um, ja, dus we scoren in dit geval goed, maar dat is dus eigenlijk slecht. Nou ja, het is het is mooi bekijken. Als je het vergelijkt met economische ontwikkelingen, dan zou je kunnen zeggen, blijkbaar eh, zijn de economieën hier toch nog sterker dan in de, in de zuidelijke landen. Um, we zien overigens ook wel voor Nederland een daling. Dus als we kijken naar de afgelopen vijf maanden, dan ziet je ook alweer een daling van 70%. Dus wat dat betreft, ziet het hmm. er niet zo heel erg goed uit. Maar, nou zijn dit onderzoeksresultaten over 2011. Ik zag ja. uh, gisteravond in het journaal nog een, een item uh, van mensen die op de weg zijn. Veel op de weg. En die zeggen, nou ja, inderdaad, ik sta, ik sta ineens niet meer in de file. Dus ja. uh, kan het zijn dat, dat, dat dit onderzoek zichzelf heeft ingehaald intussen? Uh, Nee, wat ik al zei, dus dit zijn inderdaad cijfers van 2011, maar we meten continu. Hè? Dus, dus we, we, zien, we zien dat die trend absoluut door ja. Hoe meten jullie dat eigenlijk? Hoe meten jullie de files? Ja, we hebben zo'n 100 miljoen voertuigen wereldwijd die uh, via navigatiesystemen, gps of via een mobiele applicatie op een smartphone uh, de gegevens doorgeven. Dat zijn natuurlijk mensen die daar uh, op geabonneerd zijn. Het gebeurt overigens anoniem natuurlijk, hè, dus we weten niet precies uh, wie waar rijdt. Maar je krijgt op die manier natuurlijk een enorme gegevensbank waar je allerlei gegevens uit kan halen. En we combineren dat ook nog met, uh, met gegevens bijvoorbeeld van de ANWB, die natuurlijk de sensoren in de snelweg heeft... En een uh, AWB krijgt op uh, zijn beurt weer gegevens van ons op de plekken waar geen sensoren zijn, maar wel uh, de rijders zitten met, uh, met inreeks uh, software. Ja, maar, maar het gevoel dat dus bij, bij mensen uh, leeft uh, die onderweg zijn, en, en het kabinet tamboureert daar natuurlijk ook flink mee: hè, van kijk, ja. wij hebben de files aangepakt. Ja. Dat klopt dus niet met de cijfers. Het, het, het, klopt, het klopt dat het steeds, uh, we zijn er relatief gezien, hebben we nog steeds heel veel files in Nederland. Maar het klopt wel dat het uh, minder wordt. Uh, en, en natuurlijk heeft de overheid wat aan de wegen gedaan, daar hebben we het ook niet vergeten. Maar heeft, zeker heeft de economische ontwikkeling natuurlijk ook wel zijn impact. Maar nou. ik begrijp dat we, uh, we soms ook maar gewoon in onze handen moeten knijpen dat we überhaupt nog in de file kunnen staan. <laughs> Want dat ja, is dus ik... eigenlijk goed nieuws. Voor de economie wel, ja. ja. ja. Voor de, voor de ja, meer ja. bedrijvigheid betekent meer files. En we hebben dat uh, ook natuurlijk wel eerder gezien, denk ik, met de vorige crisis. Uh, dan zag je natuurlijk ook wel uh, dat die files afnamen en vervolgens weer een kwamen uh, toen de economie weer een beetje opveerde. Ja. Nou, het is duidelijk. Ik uh, ga straks uh, heerlijk de file in. <laughs> Klaas Kunder, huis van de verkeersinformatieplatform Inrix.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 Gesproken. Wie werkt er nog van 9 tot 5 eigenlijk? Dat zijn nog maar heel weinig mensen. Uh, iedereen gaat langer door. Of, ja, Dolly Parton. Oh, Dolly Parton wel natuurlijk. <laughs> ja. Nine 9 to 5. Voor het uh, Media Forum zijn hier aangeschoven NTR-directeur Paul Reumer. Goedemiddag. goedemiddag. En journalist Joost Niemuller, ook Hoi. goedemiddag. Um, misschien is het aardig om meteen maar even met uh, de deur in huis te vallen. Er uh, was iets heel opmerkelijks aan de hand uh, met de kranten, krantenkoppen vandaag. Welke krant heeft, uh, heeft nou gelijk met de kop over het overleg... tussen Mark Rutte en uh, Angela Merkel van gisteren? NRC heeft het over een bekoelde relatie tussen die twee. Uh, de Volkskrant ziet, uh, ziet het als uh, ze zijn eensgezinder zijn dan ooit. Hoe kan dat? zulke verschillende uh, meningen in een krant. Ja, je wordt er gek van, wie moet je nog geloven? Dus ja. als uh, alle kranten tegengestelde berichten uh, schrijven... Hoe, hoe baseer je, hoe, waar maak je je mening op? En waar ga je straks op stemmen als je al die tegenstrijdige berichten krijgt? Ja. Ik, uh, ik ben geneigd uh, de volkskrant te geloven die zei... Angela Merkel heeft een cadeautje gegeven aan Rutte... door net te doen alsof ze heel erg met elkaar eens zijn. En ik heb de neiging dat te geloven. Joost? Nou, dat is dan niet zo'n prettig cadeautje voor Rutte. Want uh, die moet juist uitstralen dat hij kritisch staat tegenover van Europa. Dus hoe intiemer hij op de foto staat met uh, van Merkel, hoe slechter het voor hem is. Maar ik denk dat het niet helemaal goed zit. Uh, want uh, Merkel die heeft een hele drukke agenda. En als ze dan toch besluit om gelijk vanuit uh, Mexico... als eerste met zo'n klein landje als Nederland uh, te gaan praten... dan ligt daar dus kennelijk kind of iets toch niet helemaal lekker. Hm. Dus ik denk dat... Uh, Kijk, je weet, het is verkiezingsretoriek en, en Rutte zal ongetwijfeld voor en na de verkiezingen, zoals je al aangeeft, een hele andere Rutte blijken te zijn. Want zo gaat het nou helemaal niet in de politiek. Maar. Uh ik denk dat hij toch ook wel uh, de hete adem van Wilders... toch wel heel erg in, de, in zijn nek voelt. En uh, hij ziet die debatten eraan komen. En Wilders zal op een gegeven moment hmm. zeggen... van ja wat heb je nou eigenlijk afgesproken? Maar hij krijgt het, hij het nu ook van de andere kant. Het CDA begint ook al te morren. Die zegt van, uh, je bent eigenlijk veel te laf. Want aan de ene kant zeg je, ik ben voor Europa. En, en in eigen land uh, ben je eurocritisch. Ja, dat is natuurlijk de ongelooflijke ingewikkelde dubbelrol... die hij nou moet spelen in de komende maanden. Aan de ene kant is hij uh, uh, minister-president. Aan de andere kant is hij lijsttrekker en voert die campagne. Die twee rollen die gaan natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Nee, want die tweede, in die tweede rol horen we hem eigenlijk heel weinig. Hij heeft Op die kritiek van het CDA heeft hij ook uh, niet echt gereageerd. Nee, maar de, wat die, hoe hij ook reageert, elke reactie is natuurlijk fout op dit ogenblik. Dus die man die kan geen kant op. En eigenlijk, ik denk dat het voor het land vrij ongelukkig is... dat je nu een, leiding hebt, of een leider hebt, of een leiding hebt, die demissionair is... maar eigenlijk geen standpunten kan innemen... omdat ze allemaal klem zitten tussen hun eigen lokale verkiezingen... en de grote beslissingen die nu in Europa moeten worden genomen. Ja, ja. en uh, daarbij komt dat er eigenlijk zich nu steeds meer... een soort mini-Kundus-coalitie aan het ontwikkelen is... waarbij de VVD niet meedoet. En Dat maakt het allemaal nog ingewikkelder. Eigenlijk allemaal kleine partijtjes die met elkaar nu zeggen van wij houden onze afspraken. En de rest niet. Uh, waarbij het CDA eigenlijk ook een hele vreemde rol terecht is gekomen, naar mijn gevoel. Ik wil nog even terug naar, naar die kranten. Want hoe verklaar je dat dan dat het zo verschillend? Kijk, als het gaat om opinies is het duidelijk. Dan kan dat. Maar, maar dit het is het is nieuws. Niks, het is niks meer dan opinie. Want niemand weet waar die twee het over gehad hebben. Nee. Dus dat is gewoon. Dat is gewoon niemand zit erbij. Dus, er zijn geen opnames. Uh, er zijn alleen maar. Ik neem aan dat de persconferentie zijn geweest, maar dat is ook natuurlijk alleen maar afgesproken werk. Je kijkt nou, er ook uit wat, wat je uitkomt. Ja, ik leg het heel erg uit als een teken van deze tijd, waarbij uh, meningen en feiten steeds meer door elkaar gehaald zijn. Waar we vroeger mm. gewend waren, journalistiek echt over feiten ging, is tegenwoordig de mening van de schrijver een belangrijker uh, ding. En ik denk dat je dat terugziet in die koppen. Er zijn meer meningen dan feiten. Ja, mm. ja en het zijn interpretaties ook van beelden die je ziet. Hè, van zijn ze goed met elkaar, komen ze met elkaar samen uit de deur of gaan ze erin en uh, uh, zeggen ze iets wat een beetje een andere teneur heeft en dat wordt dan gelijk enorm opgeblazen. En volgens mij is dat ook wel een van de gevolgen van Europa, waarin dat nog veel erger is dan wat het op het al was. Want dan heb je toch nog, nog een deur waar je voor kon staan wachten, maar dat heb je in Europa, bestaat staat die deur niet eens meer. <tie> nee, ja, je kan bij de grens gaan staan misschien. Ja, die <tie> um, hebben we ook al niet meer. Dus. <tie> Laten we dan, want dat is weer wel een journalistiek uh, uh, puntje even op dit moment. De AIVD heeft bij de Olympische Spelen in Peking uh, 2008 dus uh, verslaggevers gevraagd om tegen betaling foto's en verslagen te maken van Chinese functionarissen, die Nederlandse vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de overheid Euh, hebben benaderd. Nou, er is ophef over ontstaan. NVA hartstikke boos, natuurlijk. Ja. Uh, de, wat is het plaatsvang? Het hoofd van de AIVD heeft nu gezegd dat het ronselen van journalisten voor spionagedoeleinden. Niet tegen de wet is in ieder nee. geval. Dus ze mogen het vragen kennelijk. Ik vind ook dat je het, de, de AIVD kan je niet kwalijk nemen maar dat ze het vragen. Dat hoort bij hun rol. Maar elke journali journalist die dit overweegt een ja tegen zegt... die moet onmiddellijk geschrapt worden van de lijst van journalisten. En mag nooit meer werken. Dat is natuurlijk een schandaal als je als journalist dit soort dingen doet. Dat, dat, dan ben je ongeloofwaardig geworden en kan je je functie niet meer doen. Maar dat de AIVD het vraagt... Ja, dat vind ik vanuit hun rol. Vind ik voorkomen logisch. Ja, ja. Het is ook wel eens een postbode of zo om uh, te ja. kijken hier en daar. Kijk, dat, dat, dat de schandaal is dat de journalisten dat doen, daar ben ik het wel mee eens. Maar ik vind niet dat je daardoor allerlei uh, wettelijke regels, die zijn er niet, maar die kun je ook niet eens opheffen. Ik denk dat, dat, uh, uh, dat een de journalist ten eerste na moet zijn om zoiets te doen. He, omdat, je, omdat je dus helemaal dan niet meer weet wat die berichtgeving waard is... en voor wie je dan werkt. Uh, bovendien krijg je toegang tot allerlei kennis die je niet mag gebruiken. Dat, dat is sowieso wel een probleem voor een journalist, maar nu nog veel erger. Maar uh, ja, in, in de Koude Oorlog gebeurde het aan de lopende band. Met name buitenlandse correspondenten... die bleken vaak allemaal voor de buitenlandse diensten te werken. Bovendien uh, was het vaak ook niet eens te betalen anders om daar te zitten. En, uh, <lacht> ja, kijk, even een <lacht> minuutje. Ja. Ergens vinden we het eigenlijk allemaal wel dat het niet kan. Maar je, je, zal het toch, ik bedoel, je moet ook wel een beetje realistisch zijn, inderdaad. Geheime diensten kunnen niets anders doen dan dit vragen. En, en af en toe, het, nog een beetje, het ging om sportjournalisten. Hè? Ja. Dus ja. daarvoor kun je nog zeggen, nou ja, sportjournalisten... Die, die zouden misschien in hun hoofd die scheiding kunnen maken... Uh, we geven dan, de, het ging dan om functionarissen die werden gefotografeerd. Chinezen, Chinezen. Er moesten Chinezen gefotografeerd worden, geloof ja. ik. Ja. Ja, ja. Er waren er ja. heel veel. Ik was daar zelf ook trouwens ja. in Peking. Heb ah, je een je gemaakt ik, ook of niet? Ik, ik ben nee. niet benaderd. Ja. Ik was wel benieuwd wat ja, er dat was. Ja, dat zeg jij nu wel, maar dat gingen <laughs> we gelijk <laughs> aan te maar, maar kijk, maar de NVA's zou natuurlijk in plaats van verontwaardigd moeten zijn, een soort van zelfreinigend uh, vermogen moeten opwekken. dat journalisten met elkaar in gesprek gaan en met elkaar zorgen dat dit soort dingen gewoon uh, besproken worden. En, en hmm. heel duidelijk dat dit niet kan. Maar moeten we ook weten wie dit is? Wat zijn die? Wat zijn er? Geloof ik zeven. Nou ja. Moet er een lijstje van komen, Joost, vind jij? Ik, ik ben wel benieuwd naar het lijstje. <laughs> <laughs> maar eh, kijk, er zijn ja, ik denk dat het terecht is. Kijk, zo'n geheime dienst die kan alleen maar functioneren... als mensen eh, zogenaamd zakenman zijn of zogenaamd journalist zijn. Ja, dus dat ze, dat ze een, een, een officieel een andere functie hebben. Dus dat de geheime dienst dit doet en dat, dat we geheime dienst hebben... daar zijn we het eigenlijk ook allemaal wel mee eens. Uh, maar ja, dat moet toch iets... Ja, voor mij houdt het op mm. bij, bij de beroepstrots en... Uh, ja. En een journalist moet gewoon de overheid controleren... en moet niet uh, zich, uh, de voor het kratje laten spannen, want ja. dan ga je vermengen. Er, er was eerder ook nog een akkefietje volgens mij. Toen had een, een, een, een uh, geheimagent van de, uh, van de IVD zich voorgedaan als journalist... Uh, de, de, de, dat is die man die ook in Suriname heeft gezet. Ik ben zijn naam even kwijt. Maar dat speelde mm. een tijdje terug eens een keer. Ja, dat is en toen, een spionnenspel. Dat is Maar andersom. was de NVA ja. erg verontwaardigd... dat, dat laten we zeggen het beroep van journalist werd aangewend... om daar dan onder die vlag een, een, een, een geheim agent te zetten. Over, de, over die, on, die verontwaardiging daar zit ook wel een beetje uh, een, een naïviteit... of gespeelde naïviteit onder, denk ik. ik bedoel, ja. uh, nou, misschien dus heeft de I.V.D. Dus nu gedacht... van nou, laten we dan maar gewoon echt een journalist uh, <laughs> <het me> zo. <laughs> vragen om mee te ja. werken. Wie, wie weet, ja, ik nu. vind het ook wel, wel gek om dan een scheiding te maken tussen sportjournalisten... ...en andere journalisten. Ja, maar kijk, een een, een, een, een, een sportjournalist die, die bericht over sport. Hè? Dus uh, daarvoor kun je nog zeggen... Die, ...die berichtgeving over sport zal niet gekleurd zijn... ...door wat hij weet over Chinese uh, functionarissen. Uh, dus uh, misschien dat ze het op die manier uh, hebben gedacht. Ja. Ik ben trouwens benieuwd wat je ervoor krijgt. Ja. Nou ja, ja daar ben ik ook. En ik was niet in Peking. Dus, uh, Ronald ja, van Raak iedereen van, de, hier van, weet van de Socialistische Partij gaat ook de minister erop aanspreken. Dat lijkt me onzinnig. Die laat die minister toch lekker zijn werk doen. Dit, dit moeten journalisten uh, vanzelf oplossen. Uh, je kan als overheid ik, geen regels stellen. En uh, je kan niet tegen de IVD zeggen, die en die groep mag je niet benaderen. Dus uh, volgens mij is het helemaal geen politieke issue. Dit, dit moet gewoon zelf door de beroepsgroep worden, worden uh, opgelost. En, uh, men moet er van zijn, maar van tegenover elkaar. Ja, je moet er ook vanuit gaan dat het gewoon niet op te lossen valt. Ik, bedoel, nee. ik denk dat je dat ook een beetje moet realiseren. Maar dat, als je dat op een gegeven moment hoort... Ik, ik weet dat het verhaal ging bijvoorbeeld over Oldmans... die dan inderdaad voor zowel de, ja. voor de CIA als voor de KGB heeft gewerkt. Op een gegeven moment niemand wist precies meer voor wat... Uh, ja, dan houdt het ook een beetje op met de geloofwaardigheid van zijn man. Dus dat is ook je eigen verantwoordelijkheid. Ja. Zullen we naar afluisterpraktijken gaan? Dat past hier misschien wel mooi bij. Over geloofwaardigheid uh, gesproken. En sport ook. Hè? Sport, en sport. Ja. Uh, vanavond uh, schuift uh, Ruud Gullit aan uh, in de TV-studio Sportzomer. Uh, hij zit aan tafel om uh, de prestaties van Oranje op het uh, EK te evalueren. Ja. Uh, hij heeft bekend dat hij... Uh, zijn vrouw straf... Estelle heeft afgeluisterd. Uh, zo heeft hij ontdekt dat ze vreemd is gegaan. Met uh, de kick, kickboxkampioen uh, Bader Hari. Uh, hij vertelt in interviews... Uh, wat er uitgewisseld is tussen die twee. Ja... Dat is dus afluisteren van telefoongesprekken om informatie te verzamelen, ja. moet ik het zo zien? Ja, dat lijkt dat, dat, dat zo te zijn, hè? dat hij dat zijn eigen vrouw afgeluisterd heeft. Dat is op zich natuurlijk ongelooflijk treurig dat je dat moet doen, of dat je dat doet. Het is nog veel treuriger dat het in het nieuws komt. En ik ben heel benieuwd over uh, vanavond of ze het erover gaan hebben met hem. Want uh, uh, uh, zoals Jack uh, niet durfde te vragen, of wel durfde te vragen... dat de bondscoach of hij zou blijven of niet... gaat hij nu vanavond ook deze journalistieke uh, uh, vraag stellen. Dus dat is vol... Maar dat, dat zullen we dan morgen bespreken. Maar dat is natuurlijk de tragiek ik... dat Ruud Gillet daar inderdaad zit... Uh, om het EK te bespreken, maar dat de meeste mensen thuis denken... oh, ja, Heeft zijn vrouw ja. afgeluisterd? Ja, ja. We ja. Weten ja. Niet... Dat is ook een, een beetje dit... de tragiek van de sportjournalistiek. Want het gaat vaak over heel andere dingen dan sport... maar daar mag je het er eigenlijk niet over hebben. Ja, maar, maar moeten we ja. daar, ik zit even te denken. we moeten we het daar dan vanavond inderdaad over gaan hebben met Ruud Gullen? Die zit daar al als analist van voetbalwedstrijden. We vragen toch aan Danny Blind ook niet wat nee, hij thuis nee, eh, ik, ik, vind, ik vind in principe moet je het hier helemaal niet over hebben. Die, oh, die hele scheiding had je het niet over moeten hebben. Maar doordat iedereen het over heeft, is het nu wel opeens een issue geworden. Het is gek als je daar vanavond zit. En de hele wereld denkt inderdaad hoe zit dat met je vrouw. En je gaat het niet bespreken. Hmm. Nu is dat gek. Eh, het had niet zo moeten zijn. Maar misschien het, had, je, dit had misschien moet u dan, dan iets zeggen van tevoren. van Eigenlijk uh, wil iedereen nu iets aan jou vragen. Maar dat gaan we niet doen. <laughs> <laughs> dan zit hij in een sportprogramma en dan is het nou, uit de lucht. Ja, dan ja. ja, zou, goeie, zou je helemaal restie... inkleden. Maar als jij in Gullet's schoenen zou staan, zou je daar dan gaan zitten? Nu? Uh, nou, kennelijk is Gullet gewoon alle schaamte allang voorbij. Dus ik ja. zou niet weten waar de grenzen want, liggen Want zij zou meedoen aan dat uh, ranking de stars. En ja. dat heeft ze afgezegd ja. om ja. deze reden. Ja. Dus dat is wel verstandig Ja, ja ik, ik denk dat als je Gullit zou moeten adviseren... nu zou je zeggen, Gullit, doe het even niet. Weet je wel. Er is zoveel gedoe en zoveel drukte. Vanavond dagen zitten maak je jezelf wel heel kwetsbaar. Maar ja, ik had ook tegen hem gezegd... had het niet bekendgemaakt van het afluisteren. Ik had het tegen Estelle gezegd, had niet het telegraaf interview gegeven. En was niet framed gegaan. Wie heeft, wat mee, wie heeft er wat mee te maken met, met, met jullie verdriet? Ja, ja. Maar... Dat is onzin. Ze vinden het ook wel erg uit, vind ik eerlijk gezegd. Ja, maar je vraagt je wel ja, waarom dat gebeurt. Hè? Want uh, het gaat natuurlijk waarschijnlijk gewoon ook om poen. Zo'n scheiding. Uh, ja. iemand, iemand moet de schuld krijgen. Ergens uh, komt het geld. Uh, iemand krijgt de kinderen en al dat soort dingen. Dat speelt natuurlijk toch wel nogal wat. En uh, als Gullit uh, kennelijk kan bewijzen dat Estelle vreemd ging... en Estelle kan het andersom niet bewijzen... dan heeft Gullit wel een punt natuurlijk. ja. ja. Ik word wel een beetje misselijk van de dubbele moraal, hoor. Als ik gisteren naar de Boulevard zit te kijken... en dan wordt afgesloten met... oh, we vinden het zo erg en ze zouden er eigenlijk niet over moeten praten. Terwijl je het aangekondigd hebt als de scoop van de eeuw... en de hele redactie praat er over een uur straks ook. Uh, Jean-Pierre heeft een hele mooie column in de Volkskrant geschreven vanochtend. Helemaal gelijk, die dubbele moraal. Ik kan er bijna niet meer tegen. Maar ja, ja, aan de andere kant, Jean-Pierre Geel het. vult dus een column... Mijn wij is het natuurlijk over ja. te praten. We zijn geen we zijn haartje beter Daar Zijn we erover op? Ja. Klaar! Laten we het over echte zaken hebben. Uh, het 8 uur journaal. De recensent van, uh, van de Telegraaf, uh, Marcel Peerboom-Voller, uh, die vindt het bizar dat het 8 uur journaal momenteel op uh, zowel Nederland 1 als 2 te zien is. Uh, schrijft u dus in de Telegraaf, nou, ja, jij bent een van de omroepbazen, Paul. Leg het maar even uit. Ja, ik vind er helemaal niks bizars aan. Uh, kijk, zo'n schema is een domino-systeem. Als je één dingetje eruit had van een kwartier, valt alles erna om. Um, dus dat je een soort dubbele he, twee wegen bewandelt. Van nou, we gaan door in de volgende ronde en dan blijft alles zoals het is. En zo niet, dan moet je een alternatief hebben. Het alternatief van twee keer het acht uur journaal op twee netten is helemaal niet zo gek. Te kijken gisteren 400.000 mensen naar Nederland en 2 en 1,2 miljoen mensen in Nederland 1. Dus op allebei de netten is er een behoefte. En uh, uh, ik vind het heel logisch dat deze keus gemaakt is. Want daardoor kan je de rest van het schema van Nederland 2 gewoon later zoals het was. En als je dat zou veranderen in het journaal, moet je het hele schema van Nederland 2 uh, veranderen. En dan weet geen mens meer welk programma op welk moment begint. Dus dit is een hele praktische en logische oplossing. En het komt eigenlijk allemaal door Oranje, omdat we het, het vroeg uit zijn. Yeah. Maar ja, kijk, dit, dit, dit wisten we dus van tevoren. Hè? Dat, ik zou bijna zeggen, wisten wisten van tevoren dat ze vroeg uit zouden zijn. Maar oké, okay, laten we laten we zo zie je het dan nog niet zijn. Je moet een plan maar, B hebben, zeg je eigenlijk. Net als ze van Marwijn. Ja, en ik bedoel, nou, is er worden is de, de, de, de de, de de strekkende meters, uh, uh, hoe heet de detective, uitgezonden momenteel door de KRO. Had dat ook niet daar nog eventjes iets uh, ingemorreld kunnen worden? Nee, wat ik dan zeg is dat alle programmering die normaal om half negen op Nederland 2 begint, hè, die gepland was, zou je ook moeten veranderen als je uh, in het kwartiertje een ander programma, Plaats. Er zijn namelijk bijna geen programma's van een kwartier... Maar het is toch veel langer dan een kwartier? Want er zit nog reclame aan vast. Ja, zo. maar de, de slot, dus het slot van zo'n detective, dat is dan een, een uur en een beetje. Ja, okay. En, en uh, wat wegvalt is, een, is een, een ruim kwartier. Dus dat past gewoon niet. Dit is een hele praktische en ik denk een goede oplossing. Ja, mensen zien het als, als verknoeien me... van de zendtijd. Nee, nee, nee, nee. De, de journalisten die tegen de publieke omroep zijn... zien het als verknoeien van de zendtijd. En kijken ruim 400.000 mensen naar het journaal. En die vinden, dat, die vinden dat prima. En dat is een hoger marktaandeel dan het Nederland 2-publiek normaal heeft gemaakt. Maar goed, je kunt wel toegeven dat het wel erg rommelige indruk maakt. Nou, dat vind ik niet. Ik vind het, ik vind het echt niet rommel. Ik vind het juist een heel gestructureerd. Het is een praktische oplossing voor helaas het te vroeg uitvallen... van het Nederlands Elftal uit het EK. <lacht> want geen rekening mee gehouden, nee. Nog, no, nog één dingetje, want uh, uh, zwijgende BN'ers... nou, we zitten echt om te smachten, volgens mij. De KRO gaat een experiment doen. Het gaat in het kader van dat... Uh, ja, dat dus dat niet even in de, in, in de tijdslot kunnen gooien. weer ja, uh, beginnen. Ja. Uh, maar dat is in het kader van de tv lab de experimentele programma's, die komen... Weer Eraan, uh, dus ze gaan in een chalet zitten en dan uh, mogen ze, t, ik geloof, 12 uur niet uh, met elkaar praten. Wat een heerlijke televisie lijkt me dat. En dan zou ik uh, Gordon, Patty en Albert van Linden casten. En dan kijken hoe die een uur lang stil kunnen zijn. Dat lijkt me fantastisch. Joost, heb jij erop een En Stel natuurlijk met z'n tweeën. Dat zou ook wel. Uh, nee, kijk, ik, ik, ik zie dat wel eens vaker langskomen volgens mij. Het uh, BNN ook wel eens een keer van die experimentele programma's... die dan eigenlijk niet echt waren en dan gingen ze er een beetje uitzoeken. Dan denk ik van ja, of je moet gewoon met een goed idee komen... of je moet met een niet-idee komen, want dit heeft toch alles in zich... dat je denkt, dit wil niemand zien. En uh, waarom ging je er dan aan? Want uh, misschien vanuit het idee van... Oh, oh, wie had dat trouwens op een gegeven moment ook weer? Dat was Pauw die had op een gegeven moment ook van die experimentele programma's... met de rare dingen. Jullie liet een bad ja. vol lopen. Maar ja, dat maar, was vpro televisie uit de jaren zeventig. Ja, maar ik vind. Dus, dat, kan, dat kan, bedoel, Je maar, moet er toch wel een beetje serieus zijn met het overheidsgeld. Dat, ja, dat, dan kun je dat niet doen. Nee, dat ben ik helemaal zijn niet je nou mee eens. jullie? Ja, hij zei nee, jullie. ja zei Maar, maar, maar dat ben ik ook niet met je eens hoor. Ik vind een idee kan je bedenken. dat je door, door jullie betaald wordt. En door de AIVD waarschijnlijk. Ja, maar, maar goed, dat weten wij dan weer niet. Je weet pas of een idee werkt als je het echt uitgezonden hebt. Dus het idee dat je af en toe proefafleveringen maakt en kijkt of het werkt, vind ik eigenlijk hartstikke goed. En ik ben wel benieuwd hoe je in godsnaam leuke televisie kan maken van drie zwijgende mensen. En misschien hebben ze wel iets heel leuks gevonden. Ik ben er wel nieuwsgierig naar. Nou. Maar Joost, wat, wat, wat vind jij een, een... ja, misschien overval ik je ermee... maar nu ja. even een goed idee op televisie. Een mooi nieuw programma. Nou, kijk, ik, ik, vind, uh, ik vind dat bijvoorbeeld dat, dat wat ik heel zonde vind... wat je in Amerika hebt, heb je bijvoorbeeld een heel, heel goed programma... dat heet Meet the Press... Waar, dus het oudste tv-programma te, tv ter wereld. Waarom bestaat het in Nederland niet? En we hebben het al een tijdje met capitool ooit. He, was Er wel zo'n zo variatie. Met een, een beetje wat wij hier doen uh -huh. op tv. Uh, met een gast. En die wordt door twee journalisten bevraagd. En die journalisten zitten om een paar een beetje interessante dingen... of niet interessante dingen te zeggen. Dat, dat zou een hele goedkope, maar ook zinvolle invulling zijn. Uh, uh, uh, nou ja, misschien op zondag of wat dan ook. Of op een ander moment. Maar uh, nou ja, het ja. Je vraagt het me nu, dit schiet me zo aan. Ik zit te lachen. Ja, nee, nee, nee. Ik, ik, ik, ik, Goed ik, ik idee. vraag jullie vragen. Ja, <laughs> ja, nou, ik al eens praten. Ik hoor het jullie al vragen. Ja. Maar wat is de, de, de wens van uh, Paul Reumer dan? Of op televisie? Ja? Ik zou het niet. Dat is zo'n brede vraag. Daar kan ik geen concreet antwoord op geven. Je kunt al je wensen uitvoeren. Dat is ja, verschil. Dat, ik, ik, ik heb Heerlijk, een fantastisch hè? mooie baan. Ja. <laughs> Goed. Uh, leuk dat jullie er weer waren met z'n tweeën. Uh, Joost Niemuller en Paul Reumer waren dat in ons mediaforum. En dan is het bijna half drie. En dat betekent dat het tijd is voor de hoofdpunten van het nieuws met Job Boot. Hey, see you. See you.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 In Bosnië zijn twee Bosnisch-Servische oud-officieren gearresteerd... in verband met de massamoord in Srebrenica in 1995. Volgens het Openbaar Ministerie in Sarajevo... waren ze direct betrokken bij de dood van duizend jongens en mannen... uit de moslimenklaven. Volgens de aanklacht hebben de oud-officieren... zelf deelgenomen aan de executies. Irak wil dat Nederland afgewezen Iraakse asielzoekers... tijdelijk financieel ondersteunt bij terugkomst in Irak. De Iraakse minister van Vluchtelingenzaken Dusky... heeft daarom gevraagd tijdens overleg met minister Leers. De twee ministers praten sinds gisteren... over de terugkeer van zo'n 1300 asielzoekers naar Irak. En de enquêtecommissie De Wit is verbaasd... dat de Nederlandse bank informatie heeft achtergehouden... in het onderzoek naar de nationalisatie van ABN AMRO. Volgens de bank ging het om een naslagwerk voor intern gebruik. Achteraf was het beter geweest om met de commissie te overleggen, zegt DNB achteraf. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Het is op dit moment niet druk op de weg. Er staan wel twee korte files in het zuiden van het land. Op de A2 Belgische grens richting Maastricht, tussen Gronsveld en Maastricht 3 kilometer. En op de A2 Eindhoven richting Maastricht, tussen Meersen en Maastricht 3 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Mark Robin Visser is met de sportzomerbus onderweg naar Vught. Met Frits Barend blikken we vooruit naar de eerste kwartfinale van vanavond Tsjechië tegen Portugal. <tie> Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein, ah! um beper, beper, na...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 Nossa dat is goed. Nee, dat is goed. Nee, dat is goed. Nee, mata Ai goed. Nee, dat ai Ai Nee, te is goed. Je Langere tijd nummer 1 in Nederland deze Michel Tello en ICU Tepigo. <laughs> Misschien maakt u wel gebruik van de hypotheekgarantie van NHG, maar dat is niet de enige garantieregeling. Zo zijn er ook regelingen voor spaargeld. De overheid staat daarbij garant dat u en ik en wij, maar ook bedrijven en banken hun geld krijgen. In totaal voor meer dan 465 miljard. Dat bedrag is de afgelopen jaren bijna verdubbeld. De Algemene Rekenkamer meent dat de risico's voor Nederland en de belastingbetaler flink zijn toegenomen. En de Tweede Kamer heeft onvoldoende zicht op deze risico's. In Den Haag, Kees Vendrik van de Rekenkamer. Goedemiddag. Goedemiddag. Moet de overheid alles willen garanderen? Nee, uh, en dat doet de overheid ook niet. Uh, zover is het nog niet gekomen. Nee? Uh, en dat zal waarschijnlijk ook niet gebeuren. Maar je ziet wel precies wat u zei in uw inleiding... dat sinds 2008, de start van de kredietcrisis... Uh, de garanties, de expliciete garanties die de overheid heeft afgegeven, uh, nou grofweg zijn verdubbeld. Ja, dat betekent dat de overheid een groter risico loopt. Uh, nou, u weet, het politieke debat is natuurlijk, uh, gaat vaak over inkomsten en uitgaven... en het begrotingstekort. Dat is ook heel belangrijk en heel nodig. Maar daarachter gaan deze risico's schuil. En uh, het is van belang dat de minister van Financiën en de Tweede Kamer... heel precies weten hoe grote risico's wellicht zijn. Uh, dan heb je een beter zicht op wat eigenlijk de positie is... de financiële positie van de staat. Daar maken wij ons als Rekenkamer natuurlijk zorgen over. Uh, dat is ons... Eerste zorg, zou ik bijna willen zeggen... Uh, Als ja, dus die risico's toenemen, de garanties toenemen, uh, ja, dan mag je hopen, dan wil je graag weten uh, wat de mogelijke consequenties daarvan zijn. En wij hebben met dit rapport daaraan willen bijdragen. Een ja, garantie hoeft niet te worden uitgekeerd. Hè? Hoe, hoe groot is de kans dat het uh, ook echt tot uitkering komt? Nou ja, dat is dus uh, de hamvraag die zich heel lastig laat beantwoorden. Laat ik één voorbeeld nemen. In 2008 is er door de toenmalige minister van Financiën Wouter Bos ingegrepen in de financiële sector, omdat hij op omvallen stond. En toen was uh, unaniem, iedereen van opvatting, er moet ingegrepen worden... want anders is de economische schade niet te overzien. Een van die regelingen die toen tot stand is gekomen... is uh, een garantieregeling op geldverkeer tussen banken. En de onderliggende uh, waarde van die garantie was 200 miljard euro. Uh, we zien inmiddels dat die garantieregeling is gesloten. Uh, het uitstaande risico is nog 33 miljard euro. Maar als je even nader kijkt, dan zie je dat per saldo... door de overheid is verdiend op deze regeling. Want de banken moesten een premie betalen. Om van deze regeling gebruik te mogen maken. En er is niet op getrokken. Er is geen risico geëxplodeerd. Er is geen bank die een claim heeft gedaan op de staat. Daar zie je dat het dus goed is gegaan. Um, die garantie heeft dus ons als belastingbetaler geen geld gekost. Mm. Tegelijkertijd zie je natuurlijk wel dat die regeling bedoeld was om de kredietcrisis uh, te beheersen. Uh, dat is voor een deel gelukt, maar desalniettemin is de economische schade, het risico van die kredietcrisis, ja, dat heeft zich massief voorgedaan, dat heeft ons miljarden euro welvaart gekost. Um, ja, uh, in die zin moet je als politiek elke keer afwegen, je helpt een garantieregeling in het leven, in de hoop dat je dan een, een groter risico probeert af te wenden, dat is dan lastige afweging, dat speelt nu ook in het Europese debat, dan is het heel verstandig, het gaat om heel veel geld, dat je er bovenop zit, dat je precies weet welke risico's er kunnen optreden en dat je zo goed mogelijk probeert als kabinet om ook de Kamer daarvan op de hoogte te houden. Ja, want de, de Tweede Kamer weet eigenlijk niet zo goed hoe grote risico's zijn, dat schrijft u uh, in het uh, rapport. Uh, snappen ze het niet? Zitten ze te slapen? Nee, dat geloof ik eerlijk gezegd niet. Als ik bijvoorbeeld kijk naar hoeveel aandacht terecht in het parlement is... voor de Europese schuldencrisis op dit moment... dan gaat het ook over risico's. risico voor Nederland als economie van een uit de hand lopende eurocrisis. Dan gaat het om heel veel geld. Dat wil je proberen te beheersen. Daarvoor wordt het noodfonds al opgericht, ESM... waar nu veel over gedebatteerd wordt. Daar neemt Nederland in deel. Dat is dus een nieuwe expliciete garantieregeling. Daar wordt flink over gedebatteerd. Dus ik geloof niet dat de Tweede Kamer zit te slapen. Maar het is wel... een een historische erfenis dat er uh, uh, nou niet onmiddellijk veel transparantie geboden wordt op uh, risico's, op garantieregelingen. Dat heeft ook iets te maken met uh, de historie van onze nationale boekhouding, de wijze waarop we begrotingen presenteren. Uh, de overheid is in zekere zin ook een complexe organisatie, is ook bedoeld om risico's soms over te nemen... Uh, soms wordt er wellicht te makkelijk gedacht... dat al die garanties die zijn afgegeven, dat die gratis zijn. Dat is ook niet per definitie zo. Kortom, uh, ik geloof dat er aandacht voor is, maar het zou beter kunnen. En waar wij ook uh, nogal op aandringen, is dat al die expliciete garanties... u noemde de Nationale Hypotheekgarantie, ja. nou, die is flink toegenomen. Uh, 70% van de nieuwe hypotheken in Nederland uh, die valt onder die NHG. Nou, dat is vrij fors. Uh, dan is het wel verstandig uh, dat de minister van Financiën periodiek nagaat of dat soort garanties nog wel nut en noodzaak hebben... ook in de mate waarin ze het risico van burgers en banken overnemen... in dit geval het hypotheekrisico. Dus het gaat niet alleen om het overzicht, het gaat om inzicht... het gaat om periodiek doorlichten van die garantieregelingen... zodat de risico's voor de overheidsfinanciën worden beheerst. En dat lijkt me in deze tijd van grote, hoge begrotingstekorten geen luxe. Ja, maar u heeft het over de risico's. Zijn die risico's echt wel zo groot? Want... Ja, het lijkt toch onwaarschijnlijk dat het allemaal ineens weer overal verkeerd gaat? Nee, en dat is ook niet onze boodschap. Maar je ziet wel verwantschap. Uh, en in dat opzicht is het tijdperk waarin we nu leven met de, de lopende eurocrisis die mogelijk uit de hand gaat lopen. Ja, dan zul je zien, als dat niet goed wordt beheerst, als Europa onvoldoende erin slaagt om uh, met name de economieën in de zuidelijke landen enigszins schade te houden, ja, dan zal dat via meerdere garantiesystemen mogelijk worden afgewenteld. Uh, ja, en daarmee kan dus een heel groot risico voor de Nederlandse overheidsfinanciën ontstaan. Dus we hebben er als land, als Nederlandse staat, een heel groot belang bij... dat Europa de komende weken en maanden de goede dingen doet... om te voorkomen dat die risico's in zich inderdaad ook manifesteren. Dat is duidelijk. Kees Vendrik, hartelijk dank van de Rekenkamer. Graag gedaan. Emissionair minister Leers voor Integratie... praat op dit moment met zijn Iraakse collega Duski. Het gaat over de terugkeer van vluchtelingen in Nederland naar Irak. Leers wil ze terugsturen... Duski wil ze niet ontvangen als ze niet vrijwillig komen. Vanochtend had deze Duski een gesprek met asielzoekers op de Iraakse ambassade en verslaggever Joris van der Kerkhoff was daarbij. Het is de Iraakse minister van de migratie. Vijftig mensen ongeveer zijn naar hem aan het luisteren. Iraakse vlag op de achtergrond. De president die lachend naar hem kijkt op de achtergrond. En nog vijftig Irakisch die in Nederland verblijven die luisteren naar die minister van de migratie. Een van die mensen is Ali, en Ali vertaalt wat de minister zegt. No, we hebben nog niet afgesproken over iets. Er zijn geen afspraken gemaakt met minister Leers... ...waar hij al een paar keer mee gesproken heeft. Hij heeft gezegd tegen minister Leers... ...als jullie hebben uh, uh, geld of economie of zoiets... ...kan, kan jullie die, die mensen tonen. We hebben, zeggen, wij gaan zeggen tegen de mensen... ...als jullie willen terug naar Irak krijgen zo en zo... ...en als de mensen willen... Dat is goed, anders niet. Alleen terug als we zelf terug willen, want Irak is niet veilig. Hij is, ik heb met de meneer gesproken uh, uh, over, over de mensen die, die wil zelf terug willen naar Irak. Krijg, die moeten ook daar uitkering krijgen in Irak. Voor zes maanden of zo, voor een jaar. Dan heeft u ook een idee dat er geld mee moet. Als mensen dan toch naar Irak teruggaan, dan maar een uitkering van een maand of zes mee. Nou, hebt u al zo mooi uitgelegd en vertaald wat de minister heeft gezegd, maar hoe is uw eigen situatie eigenlijk? Nou, ik zit nou in die uh, tijd, tijdelijke opvang, uh, op, op, op, op, op, in drachten, een ja, wacht voor, voor die, die afspraak van, ja, van, deze, van, van minister Linz en ons minister. Maar als u hem zo hoort, dan zal er verder niet zoveel uitkomen, dan moet u gewoon terug naar Irak. Nee, dan, dan nee. Eh, Onze minister zei, als, als iemand wil zelf terug naar, mag anders, hij, hij mag hier blijven van mij. Maar u gelooft ja van hem, maar hij gaat niet over Nederland. Nee. nee, nee. En als leerstand zegt, u moet weg, en, en dan zegt hij van, ja, we zullen niemand accepteren. Waar gaat u dan naartoe? Hij zei: Als iemand heeft een Irakees laissez-passer of paspoort. en gaat naar een vliegveld, in Baghdad, bij, gaan hem accepteren. Maar als iemand heeft geen documenten. Hebt u nog uw documenten? Ik heb geen documenten. grote glimlach nu en dan? Wat gebeurt er dan? Ja, dan mag ik niet naar Irak. Ik ga hier blijven. Dat was bijdrage van Joris van de Kerkhof. De Radio 1 Sportzomerbus. Het is vandaag precies 61 jaar geleden. dat het laatste schip met Molukkers aankwam in de haven van Rotterdam. Het waren vooral soldaten uit het uh, Koninklijk Nederlands-Indische Leger. Kneelmilitairen dus. met hun familie. Ongeveer 12.500 mensen kwamen zo naar ons land. en dat wordt vandaag herdacht. Mark Robin Visser was vanochtend in Amersfoort. en nu. Ja, ik ben verkast. Ik, ik treed eigenlijk in de voetsporen van de Molukkers die uh, 61 jaar geleden naar, naar Nederland kwamen. Die Molukkers gingen eerst vanuit de haven naar Amersfoort om medisch gekeurd te worden. En van daaruit werden ze doorgestuurd naar allerlei locaties uh, in het land. Bijvoorbeeld Kamp Westerbork, dat noemden ze toen Schattenberg, maar ook uh, in Kamp Vught werden veel Molukkers uh, ondergebracht. En vandaag, 61 jaar later, doet een groepje uh, kinderen... Uh, die hier als kinderen kwamen, die doen dat reisje nog eens over... met een oude bus. We zijn nu in Vruchten aangekomen. Hier in een zaaltje is op dit moment een programma aan de gang... met uh, lezingen over de geschiedenis. En er zijn ook muzikale bijdragen, zoals deze van uh, Jimmy Bell Martin. Luister even. Hij zingt over uh, Barak 23, waar hij met zijn moeder uh, terecht kwam. En waar die, uh, dat liedje gaat over de herinneringen die, uh, die hij heeft. En uh, mevrouw Parihala uh, heeft ook zo herinneringen, hè? Ja, ik woonde bij Jimmy in de barak eigenlijk. Echt waar? Ja, ik heb in Barak 23 gewoond. Hoe oud was u toen? Ik was een tienertje, denk ik. Een jaar of dertien. Ja, maakte hij toen ook al muziek? Jazeker, ik kan me nog goed herinneren. Het is zijn eerste liedje wat hij zong. Wat voor herinneringen heeft u aan Barak 23? Barak 23 was een heel donker barak met een hele kleine gang. En uh, wij woonden daar met, even kijken, we waren toen inmiddels met, met z'n vijven. En daar woonden we. En ik vond Barak 23 geen nee. prettige barak. U heeft betere barakken gekend? Ja, later, daarna. Want u woont hier nog steeds, hè? Ik woon er nog steeds. Hoe is dat nou mogelijk? Um, ja, goed. Je, je leeft, je woont daar. Je maakt leuke dingen, je maakt minder leuke dingen. En uh, op een gegeven moment is zo'n kamp is eigen geworden. Het is een soort, ja, een stukje vaderland. Waar je je prettig voelt. Een nieuwe eigen plek. Een nieuwe eigen plek, inderdaad. Ja, ver van huis. Ver van nou ja. huis, ja. Of een nieuw huis, het is maar goed bekend. Ja, volgens mij is het gewoon een nieuw huis. Ik weet niet ver van huis, want ik heb dat andere huis nooit meegemaakt. Nee. Meneer Van den Einde, goedemiddag. Dag. Directeur van Nationaal Monument Kamp Vught. Ik las ergens, ik citeer u eventjes. Ik vraag me af of we voldoende op de hoogte zijn van elkaars geschiedenis. Nou, laat ik die vraag dan maar eens aan u stellen. Zijn wij voldoende op de hoogte van elkaars geschiedenis? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat wij uh, zelf heel relatief weinig weten van het verhaal van de Molukkers. Hoewel ik zelf hier in een bos op een school heb gezeten en Molukse klasgenootjes had. Maar als ik dan achteraf terugdenk van wat wist ik nou feitelijk van waarom zij hier naartoe waren gekomen. Dat is allemaal pas later gekomen. Ja. Dus ook al heb je dagelijks met ze te maken. Die verhalen over en weer die we toch ook voor een deel weer met elkaar delen. Die zijn nauwelijks bekend. Ja. En dat is nog steeds het geval denk ik. Ja, Het thema van vandaag, hè, van, van die busreis, is gedeeld verleden, gedeelde verhalen. Er worden, dus, zoals hier ook vanmiddag, verhalen verteld over hoe dat ging. Onder andere van mevrouw Parihala. Uh, eigenlijk was het hele afgelopen jaar een herdenkingsjaar, omdat het 60 jaar geleden was... dat die 12.500 Molukkers naar Nederland kwamen. Op zich een mooi initiatief, maar tegelijkertijd zien we ook... dat het museum in Utrecht, het Moluksmuseum, gesloten wordt... Dat is toch heel opmerkelijk. En dat de regering eh, van plan is om de militairen te decoreren... die betrokken waren bij het bloedige einde van de, de gijzelingsactie in 1977... dat is ook niet bij iedereen in goede aarde gevallen. Kortom, eigenlijk is het een heel dubbel jaar. Dat zou je zo kunnen zeggen, ja. Aan de ene kant ontstaan er nieuwe initiatieven... die ja, dat verhaal van de midden in de samenleving zetten. Aan de andere kant gebeuren er dingen... die in dat opzicht uh, daar afbreuk aan zouden kunnen doen. En zeker in Molukse kring natuurlijk ook... niet altijd even uh, nee. met welbevinden worden aangekeken. Uh, nee. Nee, nee, mevrouw Parijhalen, hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, wa waaraan te tegen dat decoreren? Ja, ik vind het gewoon belachelijk. Ik bedoel, um, um, uh, die jongens die de, toen... Um, deden, die, die, die toen die gijzelings, uh, uh, meededen aan de gijzelingsdrama, uh, laat ik het zo zeggen. Bij de punt, nou, hè, even de voor de luisteraars. Ja. ja, precies. Nou, die deden uit een soort uh, gevoel van uh, dit moeten wij doen, dit moeten wij voor ons ouders doen, want die ouders, die zijn wel al die tijd in de steek gelaten. Er werd bijna nooit aandacht aan besteed. En die jongeren hadden gedacht van, laten we dit oppakken. En voor hun was het een soort strijd. En in een strijd, in een soort oorlogsvoering. Vallende uh, geval, uh, mensen. En ik vind niet dat de Nederlandse regering... ...hun toen eigenlijk vermoord hebben. Mm -hmm. Vermoord zeggen en schrijven. Er gingen honderden kogels door die uh, uh, jongeren. En nu willen ze die uh, mensen decoreren die dat hebben veroorzaakt. Dat kan ik niet met mijn Hoofd bij. U zegt, je moet de achtergronden goed kennen en precies. weten wat de geschiedenis was. Dat is nou precies waar we het nu hier vandaag ook over hebben. Dat denk ik ook. Ja, precies. Door je ook te verdiepen in hoe dingen gebeurd zijn, kunnen wij ook als Nederlanders misschien beter begrijpen hoe toen de tijd die acties tot stand zijn gekomen. En kunnen wij ook beter begrijpen hoe die Molukkers zich hier in de Nederlandse samenleving uh, voelen en, en, en daar nu tegenover kijken. En we zijn nu weer zoveel jaren verder. Ook de kapers van toen proberen op allerlei manieren ook weer te vertellen over hun ervaringen van toen en waarom ze de dingen deden. En uh, ja, zoals ook hier vandaag al meerdere keren gezegd, er zijn over en weer en ook intern allerlei dingen gebeurd maar we we moeten nu weer met elkaar praten en elkaar verstaan ja. en elkaar begrijpen. En we zijn inmiddels 60 jaar verder. De kinderen van toen zijn inmiddels nu zelf ook wat ouder geworden. En nu gaan ze met zo'n antieke bus, zo'n oude bus, gaan ze die, die, die reis nog eens keer. Maar het heeft ook iets frivols, iets gezelligs. Ja, natuurlijk heeft dat iets gezelligs. Je bent, uh, ja, er zijn kijk, ook goede herinneringen. Tuurlijk zijn er goede herinneringen. Er zijn niet alleen maar slecht te herinneren. Kijk, bijvoorbeeld, Gelukkig uh, maar. Ja, zeker. Dat, zo is het leven, toch? Ja. Maar ik wil alleen maar zeggen, in deze bus heb ik net toen deze bus hier aankwam zag ik natuurlijk verschillende mensen. Ja. Mensen van verschillende wijken. Van Schattenberg, van, van, van Amersfoort en van, van Vught. Ja. Nou, en dat geeft wel een gezamenlijk verleden. Het is ja. een gezamenlijk verleden met natuurlijk gedeelde verhalen. Nou, en ik denk dat die verhalen in de bus wel naar boven zijn gekomen. Ja. Dat ze elkaar tegenkwamen en natuurlijk weer die verhalen, oprakelen en het gezellig hebben gehad in de bus. Er zal wat afgekwekt worden in die bus. En straks gaan ze nog weer verder. Maar nu nog even hier dat programma in Vught. Mevrouw Parihala en meneer Van der Einde, hartelijk dank. En uh, nog een goede dag gewenst. Dank u wel. Groeten naar Vught. Like you, the Dandy Warholes. Er wordt weer gevoetbald vanavond. De Tsjechen nemen het in de kwartfinale op tegen Portugal. Ja, laten we zeggen, de ploeg die uh, onze jongens tot op het bot he heeft vernederd. Uh, onze vaste analyticus, Frits Barend. Uh, gisteravond had hij een uh, vrije avond. Toen heeft hij zijn vrouw gebeld om te vragen hoe het met haar gaat. Ja. Maar, ja, maar vanavond. Dat was niet thuis. Het was, het was niet thuis. <laughs> thuis ook dat nog. Frits, goeiemiddag. We hadden, we hadden, ja, je ja, je mag meteen wat zeggen. Ik vond dat je volkomen gelijk had net in die discussie met uh, Paul Reumer en Joost Niemuller... over die uh, AVD AV, die een journalist geronseld had voor de Olympische Spelen in Peking. En toen zei Joost, ja, maar het was maar een sportjournalist. Dat is zo'n rare opvatting. Ook sportjournalist en in eerste plaats journalist. Ja. En een politieke journalist schrijft over politiek. Een sportjournalist schrijft over sport. Maar sport is zo gerelateerd aan de politiek dat het dus heel slim is van de AIVD om een sportjournalist juist te vragen. Want die is onverdacht. En die denkt misschien, want die AIVD denkt dus net als Joost Niebuller. En dat is een raar. Ik vond het een hele interessante discussie over. Maar een hele rare gedachte is dat. Maar Fred, je bent het toch ook mee eens... of je nou sportjournalist bent of, of politiekjournalist. Je moet toch eigenlijk op zo'n aanbod niet ingaan? Nee, het, het, daar, maar daarom zeg ik. Het ja. maakt niet uit wie sportjournalist of politiekjournalist bent. Ja. Okay. Het maakt niet uit dat het een journalist van de AIVD werkt. Zoals Paul Reumer terecht zei. Je moet juist de overheid moet je controleren. Je moet je kritisch volgen. Je moet een luis in de pels zijn. Dankjewel Frits Barend voor deze bijdrage. En nu het voetbal. Ja. Um, we hadden Maarten Mol eerder in deze uitzending. En die ja, zei het is Tsjechië tegen Ronaldo vanavond. Ben je het daarmee ja, eens? daar ben ik het helemaal mee eens. ja. ja, ja. He? Is... Het was eigenlijk ook wel Nederland tegen Ronaldo. Het is heel gek met Ronaldo. Hij begin, hij begon, ik vergelijk hem met Van Persie in het begin. Uh -huh. uh, twee eerste wedstrijden dramatisch gespeeld. Uh -huh. Echte kansen gemist. En in de Portugese pers verscheen al bericht. Hij is de beste van de wereld, maar niet van Portugal. Uh, er was misschien ook een bericht, hij moet misschien eens naar een psycholoog gaan. Hij is zo met zichzelf bezig. Maar in die derde wedstrijd maakte hij het waar. En dan moet je nagaan, want hij heeft dus bij Real Madrid... heeft hij 141 wedstrijden, 146 gescoord. Hij loopt dus meer dan 1 op 1. En in het Portugese elftal loopt hij net 1 op 3. Toen hij die eerste twee ballen, hij kreeg die Pasen van de Wiel. Schitterende Pasen, over het Van de Wiel aan Ronaldo. <lacht> maar die schoot hij nog op de paal. <lacht> Auw. Even later kreeg je weer een kans. Die missen die weer. Dus ik dacht, nou, hij gaat weer kansen missen. Ja, en dan is het toch knap dat hij zo doorgaat met willen scoren... dat hij daarna twee keer scoort. Dat, is, dat maakt toch hem bijzonder. Maar fris even over de persoon, hè, Ronaldo. Want er zijn ook mensen die, die, die ergen zich vreselijk aan dat mannetje. Vreselijk gehaat in Nederland. Daar begrijp ik niets van. Want hij schopt nooit iemand. Hij spuugt niet. Hij is alleen maar bezig met aanvallen op doelschieten. Ik zeg wel eens gekscheer wat hem betreft schiet hij ook de, de aftrap al op doel. Hij neemt ook liefst de doeltrappen, schiet hij ook op doel. Maar dat is leuker dan de aftrap van Nederland... die altijd bij de keeper van ons zijn, dat bij Stekelenburg. En ik las vanochtend wel iets heel bijzonders... daar weet ik wat dat spelers het doen. Hij heeft bij de laatste competitiewetse van Real Madrid... Real Madrid Mallorca... heeft een jongetje van 9 jaar, van de Canarische Eilanden... die al sinds een tweede kanker heeft. Die is al drie keer zwaar behandeld, die is opgegeven. Dat jongetje had één wens nu Hazard heette hij, nog één wedstrijd van Real Madrid mogen zien. Nou, hij heeft hem toen uitgeroepen met zijn hele familie... om bij hem in de box te komen kijken, in een shirt, er zijn ook foto's van. Toen hoorde hij de afloop wat hij had, toen zei hij nooit... ik, ik bel de voorzitter van mijn club, Florentina Perez, en ik zeg... wat is het beste ziekenhuis voor kinderen met kankerbehandeling? En toen zei Perez: dat is het Monteprince ziekenhuis, zegt hij... oké, okay, dan wil ik je nu daar de beste kamer reserveert... en de hele behandeling is voor mij... En het schijnt dat het goed gaat met het kind, dat de behandelingen zijn die aanslaan. Dat is toch wel heel bijzonder. En hij heeft de hele constructie genomen. Nog even heel kort Frits, jouw voorspelling, Tsjechië tegen Ronaldo? Uh, Ronald, het wordt 2-0 voor uh, Ronaldo. 2-0 <laughs> voor Ronaldo, dankjewel Frits Barend. Oké, okay, tot morgen. Tot Zometeen uh, nog een uur, uh, dat wij hier uh, met u samen mogen zijn in de Radio 1 Sports over. En dan uh, komt Mr. Polska ook weer voorbij. Tot over een paar minuten, dan zijn we er weer.